En onder zijn eigen naam valt Norman in de categorie One Hit Wonders. Het nummer Spirit in the Sky is veel gecoverd. En van de royalties leidt Norman een bestaan zonder optredens. Maar hij is niet helemaal weg uit de muziek. Zo af en toe houdt Norman zich nog wel eens bezig met de promotie van concerten. We gaan terug naar 1970, Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. Singer-songwriter uit Australië, Kobe Grant en een song About Me. Elwin Lopez-Girol. Hij was een zoon van een predikant die zijn debuut maakte in een kerkhoor. En in 2010 werd hij in Frankrijk onwel tijdens een optreden en het ging een tijdje slecht met hem. Maar het gaat beter. Vorige maand maakte L. Girol bekend dat hij niet meer hoeft te vrezen voor zijn gezondheid. Dit is L. Girol Morning. Koei grote hit in 1995 voor de Canals en 74-75. En daarvoor nog uit Nederland, Yellow Pearl for you and me. Zometeen uh, een focus op de wereld. We gaan bellen met een vrijwilliger in het buitenland. We gaan kijken hoe het ervoor staat vandaag. En um, uh, ook nog muziek in Dit is de Nacht. Zometeen Mad Words met Everything will be alright. En de komende 2 minuten en 46 seconden gaan we met z'n allen genieten van Bob Dylan.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 In the wind words and everything will be alright in de nacht op 1. Zometeen gaan we de focus op de wereld doen. We, uh, we gaan bellen met Rita Polis um, en met Wim. En eerst nog even iets heel moois voordat we dat gaan doen. Ze waren een aantal weken geleden nog in Nederland. Leland. One man awakes, awakens another. Second one awakes, is next door brother. Three ride whole place upside down video wake will cause such a fuss and finally De band van Leland Moring. Leland hoorde je in The Great Awakening. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Het is exact half zes op Radio 1. En voor de focus op de wereld gaan we naar Brazilië, naar Ritapolis. Wim de Keizer, Wim, goeie avond. Goedemorgen eigenlijk beter. Ja, goedemorgen. Is het bij jou avond of ochtend op dit moment? Uh, half, half Oké, okay, okay, dan mag ik tegen jou nog goeie avond zeggen. Uh, Wim, ja. uh, jij, jij werkt uh, voor uh, Aqua Viva. Dat is een evangelische geloofsgemeenschap. Ja, klopt, ja. ja kun je er eens wat over vertellen? Ja, Agua Viva is een, uh, is een uh, organisatie die hulp verleent aan uh, mensen die het moeilijk heeft. En dat doen we door uh, een woonproject dat we hebben. We hebben 18 huisjes voor families die, die arm zijn en kunnen daar wonen. En we proberen ze uh, verder te helpen. We hebben uh, een, een school om, uh, voor, waar jongens meubels kunnen leren maken. Dat is een werkplaats. En, en uh, een kerkje. Daarnaast is er uh, psychologische hulpverlening voor, voor mensen die, uh, die dat nodig hebben. En zijn we bezig om een verslavingskliniek op te richten. Oké, okay, is, uh, is dat makkelijk om dat op te richten, zo'n verslavingskliniek? Komt daar veel bij kijken? Ja, daar komt heel veel bij kijken. Uh, als je het in ieder geval op de goede manier wil doen, en dat willen we. Uh, natuurlijk vergunningen nodig. Uh, de gezondheidsdienst moet toestemming geven. Uh, er is een hoop geld voor nodig om het uiteindelijk te laten draaien. Om vergunningen te krijgen moeten brandweervergunningen doen. Alles, alles duurt lang. De wegen zijn soms lang. Maar uiteindelijk lukt het wel. Ja, hoe lang denk je dat zo'n project nu gaat, uh, gaat uh, duren voordat het er is? Voordat die kliniek er is? Nou, we hopen nog te, dat we dit jaar wel kunnen openen. Nog. Maar dan ben ik al bijna. Uh, Anderhalf jaar intensief mee bezig om het uh, echt open te krijgen. Dus bijna fulltime job, begrijp ik. Nou, 60 of 70 procent van de tijd, denk ik. Uh. Wat speelt er vandaag de dag in het, in het nieuws, Wim, in, uh, in Ritapolis? Uh, ja, het is, het is wel een stil dorp. Dus meestal speelt er niet heel veel in het nieuws. Maar nu, uh, nu zijn de mensen wel redelijk druk uh, in hun hoofd met uh, verkiezingen van de nieuwe burgemeester en de, de gemeenteraad. staat dus dat schudt dat een beetje op. Ja, dus dat, dat is wat je in het, in het nieuws tegenkomt. Ja, in Nederland is het natuurlijk ook, uh, ook politiek wat, uh, wat de klok slaat. Volg je dat een beetje daar? In Nederland? Ja. Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, ik heb vandaag even... Uh... Even kijken op Nederlandse nieuwsheid, maar eigenlijk doe het dan bijna nooit meer. Ja. En dan zag ik dat er gisteren zo'n uh, verkiezingsdebat was geweest. Dus ik heb even gelezen hoe, dat, hoe het daar ook weer gaat. En dat is nogal anders dan hier. Ja. Want hoe, la hoe lang ben je daar nu in Rietapelis, uh, Wim? We wonen hier nu ruim anderhalf jaar, maar we wonen nu al zeven jaar in uh, Brazilië. Dus. Miss, je, ja, miss... Aan het miss je Nederland dan niet? Nou, niet in hoge mate. Wel natuurlijk familie en vrienden, maar op zich in Nederland wonen, dat mis we niet. Heel, heel erg bijzonder. Oké, okay, wat, wat, wat, wat maakt het leven in, in Brazilië zo mooi? Ja, we hebben hier ons werk, onze roeping. En uh, ja, dat maakt dat we hier uh, graag zijn, leven en wonen. Ja, we, hebben een, we hebben een klein beetje een slechte lijn. Wim, hoor je mij nog? Ik hoor je wel. Ah, ja. oké. Okay. Hey, wat staat er op de agenda voor de komende weken in uh, um, Ja, Ik blijf doorwerken aan, uh, aan het openen van het, van het verslavingscentrum. Op dit moment zijn we aanpassingen aan het doen voor, uh, voor de gebouwen, voor de gezondheidsdienst. Dus daar ben ik sta druk mee bezig. Uh, vandaag ben ik bijvoorbeeld. Uh, in een andere stad, drie uur rijden vandaan uh, naar de secretaris geweest... om te kijken of we ook subsidies van de overheid kunnen gaan krijgen. Mm -hmm. en, en dat was uh, een positief gesprek, dus dat krijgt weer vervolg. Dan krijgen we nog bezoek van, uh, van mijn familie, van mijn ouders. Dus daar zullen we ook wat uh, tijd mee doorbrengen. Dat is mooi. Die moet je ook missen natuurlijk op het moment dat je, dat je zo ver weg bent voor zo lang. Ja. Nou, we zien ze in ieder geval één keer per jaar. Hey, stel nou, Wim, dat je, dat je geen subsidie krijgt. Wat dan? Nou, dan zou het wel uh, erg moeilijk worden... Om, om het centrum op een goede manier te kunnen draaien. Ja. Maar dan heb je, het wel, dan heb je er wel anderhalf jaar, bijna twee jaar werk in gestoken. Uh, wat, wat zou er dan kunnen gebeuren in het slechtste geval? Nou... Hoe dan ook gaan we door... Dus uh, misschien dan iets minder groot of iets minder snel. Of andere manieren zoeken waarop we uh, geld kunnen krijgen of zelf kunnen verdienen. Oké, okay, eventueel met sponsoren, is, is daar, uh, mogelijk, zijn er mogelijkheden voor daar? Jawel, dat, die zijn er ook wel. Dus dat benutten we ook wel. Het is niet zo dat we al onze hoop richten op de overheid. Dus we werken op verschillende manieren om, uh, om het plaatje rond te krijgen. Maar het ziet er goed uit, want de overheid heeft een goed gesprek met, met je gevoerd, uh, begrijp ik van je. Ja, ja drugsbeleid, of antidrugsbeleid staat hoog op de agenda in Brazilië. En er zijn veel geld daarvoor. Alleen, uh, er zijn niet heel veel instellingen zeg maar, die voldoen, die de juiste papieren hebben, om het geld ook daadwerkelijk te krijgen. Dus daar ben ik ook vooral druk mee bezig geweest om dat wel te krijgen. Ja zodat we ja, deze weg kunnen openen. Zeg maar. Kunnen wij vanuit Nederland helpen? Ja, zeker. We zijn, uh, we zijn bezig met een actie. Ik vind het zelf een leuke actie. Hier in Brazilië is er een soort uitspraak het shirt aan te aantrekken. En dat, dat slaat dan het meest op een soort voetbalshirt. Als je dat shirt aan hebt, dan, dan ben je ergens fan van. Dan sta je ergens achter. Dan... dan uh, dan juich je met overwinning... en dan uh, strijd je daarvoor. Ja. Zeg maar, het beeld, het shirt aantrekken. Mm -hmm. Dus we zijn... ik ben met een aantal vrienden in Nederland... een actie aan het op, opzetten... Wat, uh, wat ook zegt... ik trek het shirt aan. Waarmee je zegt... Van, ik help jongeren in, uh, in Brazilië... om van de drugs af te komen... en een nieuw leven te beginnen... en weer opnieuw te dromen. En... We, we, deze week, of de volgende week, komt er een site in de lucht. Uh, dat wordt www. I wear the, the shirt. Uh, org. Kun je dat nog een keer herhalen? I wear the... The shirt. I wear the shirt. .com. Ja. Met .org. Oh, .org. Oké. Okay. I wear ja. the Oké. Okay. Ja. En dan kunnen we daar en... een shirt kopen? Ja. En als hey, ik het shirt. Het is het zo, dan steun je maandelijks gedurende een jaar en dan krijg je er een shirt bij. oké, ah, oké. Okay. Okay, hartstikke dat goed. Het gaat dus... niet echt om het shirt. Nee, maar het dat is wel om... een mooi symbool natuurlijk om, om te kunnen laten zien dat je, dat je het steunt. En, en het is voor jullie ook goed. Ja, en het is een mooi shirt. Oké, okay, nou ik ben, ik ben heel erg benieuwd. Wanneer komt die website online? Ik denk volgende week. Oké. Okay, dus we... Hij staat al online, maar dat is nog niet uh, 100%. Ah, oké, okay. iWearTheShirt.org... Als je uh, jou en jouw project uh, wil steunen. Um, is er nog iets wat jij uh, wil delen met uh, mij en met de luisteraars, Wim? Uh. Ja, natuurlijk. We hopen echt dat veel mensen ook uit Nederland achter gaan staan. We zijn betrokken hier bij een soort uh, zeg maar, eerste opvang uh, voor verslaven. Dat is in de stad, hier in de buurt. Op elke maandagavond worden daar diensten gehouden voor, uh, voor mensen die verslaafd zijn, kerkdiensten. Yeah. En we elke week komen er nieuwe mensen naartoe die, die van de drugs aan willen. Er zijn er heel veel die, die redden het, omdat ze daar steun krijgen, omdat ze het woord van God krijgen. Omdat ze, omdat ze andere mensen horen die, die veranderingen in hun leven hebben uh, meegemaakt. Maar er zijn er ook die, die het niet redden of terugvallen en die juist echt een opvang naar huis nodig hebben. En, en die hopen wij te kunnen helpen. Soms hoor ik ook van, van jongens die het niet hebben, die zelfmoord hebben gepleegd. Afgelopen tijd is dat gebeurd. Dus dan is dat triest omdat je, we hebben een prachtig huis, het is helemaal klaar. Drie slaapzaal, een eetzaal, een keuken, alles erop en eraan. En het staat nog leeg omdat, omdat we de vergunning nog moeten krijgen omdat we nog wat geld mist. Ja. En als van de andere kant, 15 kilometer verderop, mensen doodgaan die, die we misschien hadden kunnen redden, dan is dat, uh, dan is dat uh, hard. Ja, dat is inderdaad wel heel heftig. Nou, laten we hopen dat het, dat het heel snel open gaat en dat, uh, dat je van je project iets heel moois kunt maken waar, waar je heel veel mensen mee kunt helpen. En uh, nogmaals via iWearTheShirt.org kunnen we dus uh, zo'n shirt bestellen en jou steunen in, uh, in Ritapolis, in Brazilië. Inderdaad. Oké, okay, hartstikke goed. Mag ik jou danken voor jouw toelichting, Wim? Ja. En heel veel succes. Ja. Bedankt voor de tijd en ruimte. You self-destructive little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. We're gonna be old.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 You lucked out finally, and all this time. Is de nacht. De EO. When Will I, Candy Staten, en daarmee is het 13 minuten voor 6 geworden. Je luistert naar Dit is de Nacht, zometeen nog Rumor en Soulsville. En nu even naar een protestlied van meneer Boudewijn de Groot. Dit is een meisje van 16 op Radio 1. Ze woonden in een villa haar ouders waren stinkend reis.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 Is de nacht met Joey Kooivoet Lydia mijn toothbrush in en she never complains. Well, hardly ever. And then I nearly gave you up for dead Myself. It's a role I like to play Cause more often than not I'm down here on the corner I'm sorry I woke you. Do you feel like some company? Babe, I need a place to stay again New Jersey komt hij Dean Friedman. En in Amerika wordt hij nog altijd beschreven als de One Hit Wonder artiest. Omdat hij daar slechts één hit scoorde met het liedje Ariel. En in Nederland en Engeland mochten we gelukkig, gelukkig al kennismaken met Lydia in 1978. Ja, persoonlijk staat dit hoog op mijn favorietenlijstje. Dean Friedman en Lydia op Radio 1. Langzaam wordt het licht in Nederland. We hebben het vannacht gehad over wonen in de stad en het platteland. Dankjewel voor alle reacties die binnenkwamen via 0800 1121. In Focus op de Wereld spraken we met Wim de Keizer. Hij is bezig met het opzetten van een verslavingskliniek in Ritapolis, Brazilië. En als je hem en zijn project wil steunen, dan kan dat op IWearTheShirt.org. Nog even één keer, IWearTheShirt.org. Zometeen het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hou je radio op Radio 1. Volgende week maandag spreek ik je weer vanaf 2 uur... ...voor een nieuwe aflevering van Dit is de Nacht.